Spreken over de werking van een celprocess. Hedendaagse software maakt vaak gebruik van verschillende threads en pipelines. Door deze trend verkiest men processors die deze threads gebruiken om sneller data te kunnen verwerken, door gebruik te maken van alle instructies. Het probleem die daarbij echter is dat men soms dus wachten op data van andere threads om verder te kunnen werken in de ene, waarmee men veel tijd kan is, tot op wel 4.000 units. Deze wachttijden noemt men memory-related. Vroeger gebruikte men grote cache- en reorder-buffers voor het verminderen van wachttijden en het behouden van verwerkingscapaciteit, wanneer men moet wachten op data in de cache-list. Cache is eigenlijk een soort uh, geheugen die duplicate waarden van overal uh, bijhoudt, zodat men uh, gemakkelijker deze data kan ophalen en dus uh, werktijden verbetert. De buffer, is een buffer die ervoor zorgt dat men uh, de instructies in uh, andere op, uh, orden kan uh, verwerken. Waardoor men niet meer moet wachten op uh, de ene thread. Als er geen data is dan werkt men gewoon verder aan iets anders tussendoor. Uh, maar uh, deze hardware structuur wordt te groot om de software van tegenwoordig nog te kunnen draaien zit tegenwoordig, en dus veel te veel data. Uh, als men deze uh, harder zou willen kleiner maken, uh, dan zou men de transistoren dus kleiner willen moeten maken en dat veroorzaakt stroomlekken waardoor de performantie zeer daalt of een zeer groot probleem is. En dus moet men met een andere oplossing komen, en dat is de celprocessor. De celprocessor is een heterogeen gezamenlijk geheugen ge ge het heeft een Noot-Trend 64-bit Power-verwerkingselement of PPE en 8 samenwerkende verwerkingselementen SPE. De heterogeniteit van die verschillende samenwerkende verwerkingselementen uh, verbetert de prestatie van de transistoren. Uh, deze 8 SPE's worden gebruikt om parallel, uh, parallel werken te verbeteren door elk aparte taken te verwerken. Uh, nu, de SPE, uh, wat eigenlijk het belangrijkste is van de celprocessor, bestaat uit vier hoofdcomponenten. De uh, Local Store, de uh, SPU-core, samenwerkende de uh, Channel Unit en de DMA-unit, de Direct Memory Access Unit. De uh, Local Store is een privé geheugen voor de SPE die instructies en data bijhoudt. Uh, die de instructies van de Local Store uh, verwerkt en die kan ook data lezen of schrijven naar de Local Store. Dan heeft u de DMA-unit. Uh, deze zet data van het systeemgeheugen over naar de Local Store. En dan heeft u ook nog eens de Channel-unit. De Channel-unit wordt gebruikt om de DMA-unit te kunnen programmeren, zodat die de info van de systeemgeheugen ophaalt die u wilt ophalen. Hoe gaat de interne huishouding van zo'n SPE nu in zijn werk? Eens de instructies zijn aangekomen in de local store, worden ze opgedeeld in pakketjes van 4 bytes. Deze pakketjes worden op hun beurt dan verzameld in groepen van 64 bytes. Twee zo'n groepen worden opgestuurd naar de instruction line buffer, waar ze omgevormd worden naar 3,5 lijn. Eén lijn voor branch prediction, twee voor inline prefetch en een halve lijn instructies. Deze instructies worden per twee naar de issue control unit gestuurd. Eens aangekomen halen beide instructies hun benodigde gegevens uit de file register. De issue control unit probeert daarop de instructies te verdelen over zijn twee pipelines. Indien dit lukt, kan de issue control unit beide bewerkingen tegelijkertijd uitvoeren. In het geval dat het niet mogelijk is, zal de Issue Control Unit twee cycli-noden hebben om de bewerkingen af te ronden. Eens de instructies verwerkt zijn, worden de resultaten teruggestuurd naar de file register, die ze op zijn beurt terugstuurt naar de local store. Hoe efficiënt kunnen deze pipelines nu gebruikt worden? In het meest ideaal geval zouden we twee instructies per cycle moeten bereiken. Zoals we dat op deze slide kunnen zien, is dit voor een aantal veel voorkomende bewerkingen zeker het geval. Videodecoding daarentegen voert constant dezelfde bewerkingen uit en maakt dan ook weinig gebruik van de individuele pipelines. LINPAC wordt beschouwd als zijnde de benchmark voor serverloads en scoort hier heel hoog, wat dan ook de interesse vanuit de serverwereld verklaart voor de cel SPE. Over de schaalbaarheid bij hogere voltages kunnen we kort zijn. Hogere voltages zorgen voor hoger haalbare frequenties. Waarbij 0,9 volt amper 3,2 GHz haalbaar is, zit men bij 1,3 volt reeds aan 5,2 GHz. Waar moeten we deze SPE dan situeren? Wel, aan de ene kant van het spectrum hebben we de GPU, die door zijn hoge graad van parallelisme perfect is voor grote datastreams. Aan de andere kant hebben we de CPU, die door zijn complexe opbouw ideaal is voor de hogere programmeertalen. De SPE is de gulden middenweg tussen de twee. Hij kan zowel grote datastromen als hogere programmeertalen aan. Wat kunnen we hier nu uit besluiten? De SPE heeft een laag stroomverbruik, wat ervoor zorgt dat hij makkelijk te koelen is. Hij heeft een kleine oppervlakte wat hem goedkoop te produceren maakt. Hij is schaalbaar, zowel in aantal als in snelheid, en dankzij het gebruik van de Direct Memory Access, wordt de beperkte geheugenbandbreedte efficiënt verdeeld over de aanwezige SPE's. Ik dank u voor uw aandacht.